Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Als het aan demissionair onderwijsminister Dijkgraaf ligt... krijgt iedere student een stagevergoeding. Nu gebeurt dat lang nog niet altijd, bijvoorbeeld in het onderwijs. We zien dat uh, drie op de vier hbo-studenten in het onderwijs... geen stagevergoeding krijgen. Ja, terwijl we zitten te schreeuwen op meer docenten. Uh, en er zijn grote tekorten. Dus ik vind het echt totaal niet uit te leggen. De onderwijsminister roept werkgevers op om afspraken te maken hoeveel vergoeding stagiairs kunnen krijgen. Vijf medewerkers van een zorgboerderij in Wedde in Groningen hoeven niet voor de rechter te komen. Op de zorglocatie werden bewoners met een meervoudige beperking mishandeld. Volgens het Openbaar Ministerie is het vijftal wel schuldig aan de mishandeling... maar is hun aandeel in het totaalplaatje te klein om hen te vervolgen. Vier andere medewerkers moeten wel voor de rechter komen. In het stadje Bézé in Zuid-Frankrijk wordt een avondklok ingesteld voor kinderen onder de 13. Volgens de burgemeester is er te veel jeugdcriminaliteit en geweld geweest. En willen ze op die manier voorkomen dat er s'nachts jongeren op straat gaan hangen. De jongeren onder de 13 moeten tussen 11 uur s'avonds en 6 uur ochtends blijven... En mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar buiten. En een eredivisie-icoon houdt ermee op. Pek Zwolle aanvoerder Bram van Polen vindt het na 18 jaar en meer dan. 500 wedstrijden in Zwolle mooi geweest. Dat vertelt hij in een video op X. Aan die 18 als voetballer komt nu een einde. Ik ga nog een paar wedstrijden alles geven en dan zit het erop. Ik stop. Als voetballer van Pek Zwolle. Ja, van Polen speelde zijn hele carrière voor PEX Zwolle. Hij promoveerde twee keer en won ook nog eens de beker. Het weer dan nog. Het droogt op veel plekken al wat op. En de zon breekt nog even door. Vanavond blijft het droog. En morgen wordt een dag met opnieuw veel regen. Het wordt dan maximaal 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 en wij dan nog steeds, wij dan nog steeds, wij gaan.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 terrifies me so, so my compass it fails me and i feel i'm walking blind don't say goodbye don't let me high oh please don't, don't let me spiral. spiral tortured by you oh sweet torture i am a pyro love my fortune The walls have fallen now for keys It's yours to so turn i'm breathing Love goes fast Oh, oh, and gentle Be gentle Never let me go When love goes faster I will be gentle Every time I run somehow Love is faster Without your loneliness is everlasting I still fear you But I hear you Loudly you scream Je tuist sta in you're like The wind just kinda- B-b-b-b-boker face, b b face mom, mom, mom. Bum bum bum cafe Bum bum bum bum cafe Bum bum bum bum bum cafe Bum is the